Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koning is vrijwel overal zonder problemen verlopen. Er kwamen veel mensen af op de vrijmarkten en festivals die werden georganiseerd. De stemming was vrijwel overal uitstekend en ook het weer zat mee. Het treinvervoer gaat volgens de NS zonder problemen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun kinderen vierden vandaag het feest in Dordrecht. De sprak na afloop van een ongelooflijke dag. De eerste Nederlanders die de aardbeving in Nepal hebben meegemaakt zijn teruggekeerd. Een groep van 16 wandelaars was de grote drukte op het vliegveld van de hoofdstad Kathmandu voor. Via SOS International zijn nog eens acht Nederlanders gerepatrieerd. Bij de aardbeving in de Himalaya zijn meer dan 4000 mensen om het leven gekomen. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers van de aardbeving. De politie van Baltimore wordt naar eigen zeggen bedreigd door diverse bendes in de stad. Rivaliserende bendes zouden zich hebben verenigd om samen politiemensen te vermoorden. In Baltimore is het onrustig sinds de dood van de zwarte man Freddie Gray. Hij raakte twee weken geleden zwaar gewond bij zijn arrestatie. Agenten weigerden in eerste instantie medische hulp en de 25-jarige man overleed een week later. De VN heeft scherpe kritiek op Israël vanwege de beschieting van VN-gebouwen in de Gazastrook vorig jaar. Daarbij kwamen 44 mensen om. VN-chef Ban Ki-moon zegt dat het vertrouwen is beschaamd van mensen die hun toevlucht zochten op plaatsen waar ze dachten veilig te zijn. Maar Ban is ook kwaad op de Palestijnen die de bevolking in gevaar hebben gebracht door wapens op te slaan in drie VN-scholen.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 C.F.M. Zandvoort, het laatste uur met Henny van Petinchem. En ik spreek vandaag met Theo de Rooij. Theo, we zijn in Haarlem. Ben je ook in Haarlem geboren? Of ergens anders misschien? Nee, ik ben geboren in Leiden in 1948. En ik ben nu uh, 67. Ik ben opgegroeid in, in, uh, in Leiden... Uh, in een vrij uh, dure buurt, zeg maar...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 what you deserve for